10 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Presentator Tim Hofman heeft inmiddels al ruim 60.000 handtekeningen binnen... voor een burgerinitiatief. Hij wil de Tweede Kamer dwingen te praten over het lot van honderden... uitgeprocedeerde asielkinderen. Hofman maakte een documentaire waarin hij vijf kinderen volgt... die in Nederland zijn geboren of hier al langer dan vijf jaar wonen... en het land uit moeten. Volgens Hofman lopen ze psychische schade op... Hij wil daarom het kinderpardon nieuw leven inblazen. 40.000 handtekeningen is genoeg. Dus het ziet er naar uit dat het kinderpardon weer op de politieke agenda komt. Voor het eerst komen bij netbeheerder Stedin... meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. De overheid wil dat alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. En sinds 1 juli is het niet meer verplicht om huizen op het aardgas aan te sluiten. Stedin is verantwoordelijk voor het netwerk in onder meer Utrecht en Zuid-Holland. Daar wordt sinds juli in 56% van alle nieuwbouwprojecten... geen aardgasaansluiting meer gevraagd. Ondanks de snelle economische groei... leiden in het oosten van Azië bijna een half miljard mensen honger... blijkt uit onderzoek van de VN. Het doel om de honger in de wereld in 2030 uit te bannen... wordt volgens de onderzoekers zo niet gehaald. In snelgroeiende steden als Bangkok en Kuala Lumpur kunnen arme gezinnen geen gezonde voeding voor de kinderen kopen. In Pakistan zou slechts 4% van de kinderen genoeg te eten krijgen. En in de Chinese stad Chongqing is een bus... vanaf een hoge brug in de rivier de Yangtze gestort... door een ruzie tussen de chauffeur en een passagier. De vrouw was kwaad omdat de chauffeur een halte had gemist... en ze gaf hem een klap. Toen hij terug sloeg raakte hij de macht over het stuur kwijt... en verongelukte de bus. Alle 15 inzittenden kwamen om het leven. Het weer, de buien trekken naar het noorden weg en de zon breekt steeds vaker door. Het wordt ongeveer 11 graden, morgen vrij zonnig en droog en ook dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel. 7 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht en de vertraging is zo'n 20 minuten. Omrijden kan via de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jongen, jongen, jongens, staan ze voor de deur. Jongens, wat is er nou? Mogen we er even door, alsjeblieft? Ja, ze mogen, wat mij betreft, nou ook wel kerstmuziek spelen. We gaan, we gaan die kant weer. Ik heb er zo'n zin in, Willem, in de kerst. Maar in de kerst, ja, ja, ja, ja, jongen, ja, ja, ja, ja. Ik, ik heb er hartstikke Sparretje en een Noordman. En, uh, ik haal dertig Spar ik ik, ja, ik Sparretjes in huis en twee Noordmannen. Ja. Die Noordmannen zet ik bij de deur voor de beveiliging. Ik zou het wel doen, ik zou nee. het wel doen. Ja, nee, ja, nee. Ja, ja. Want mijn vrouw lijkt ook een beetje op een Sparretje. Die kan enorm uitvallen ook. Hè. Ja, maar dat is karakter. Ja. Ja. Maar uh, ja, jongens, dankjewel. En dan hebben we hem door mogen. Uh, ik stel hem gauw weer aan, want anders duurt het allemaal weer veel te lang. The boys are back, luisteraars. The boys are back. We zijn er weer, Willem. Helemaal. Helemaal. De jas uit, de kachelaar, ja, de koffie staat klaar. Ja, ik ben gewoon een opgewekte buien, uh, uh, Willem. Ja, dat, uh, Want ik heb ook mijn Ferrari meegenomen, dat staat buiten. je staat buiten? Mijn opgevoerde Ferrari, want het gaat gebeuren in het Ik heb het gehoord, ja. Ik, ik ben vanochtend al drie rondjes op het circuit, ben ik heb, heb ik al even gehoefen. Ja. Want je moet natuurlijk wel bijhouden. Dat, dat snap je natuurlijk wel. Ja, ja. Maar mijn Ferrari, die haak je nog best, wat los onder de motorkap. Ik hoorde wat rammelen. Ja. Twee klappen erop gegeven en dan ging ik meteen, uh, 50 mijl ging je harder. Die laders zijn niet stuk te krijgen, <lacht> ne, die laders. Nee, nee, nee, nee. Nou, ik vind het heel fijn dat je opgewekt bent hè, ja. vanmorgen. Ja, uh, van maar wat vanmorgen. spannend allemaal, hè? wat spannend hè. Het is wel spannend. Ja. Uh, mijn, mijn buurvrouw vanmorgen, uh, die had het ook heel spannend en... Uh, ja. Ik zeg, uh, wat ben je opgewekt? En toen zegt tegen termijn: het enige wat bij mij is opgewekt, zegt ze zijn de ween. Oh. Dus ik kan ieder moment bevallen. Oh, dus, uh, erg gezellig. Wat is dat tweede kind? Ik zeg, nou, hoe ging dat? Nou, zegt ze, het goed. Maar is het gehoorlijk bij jou of niet? Behoorlijk. Ja, dan hoor, hoor je s'nachts dat gehuil van die baby. Nee hoor, vanaf 7 uur vanmorgen. Oh? Ja, het kind moet nog geboren worden. Hè? Oh! Oh! Nee. <laughs> We gaan maar gauw beginnen, jongens. Even onderin te komen, Baker Street, Jerry Rafferty. Ah, dat is wel lekker, hè? Heerlijk. Die sax-solo is zo mooi. Hè? De wat? Die sax-solo. Ja, ja, seksofoon, ja. ja. Ja, Jerry Rafferty. Jerry Rafferty, Jerry, Jerry... Wat zit ja, jij? Wat zit jij? Eh, ook de zanger van Steelers Wheel, hè? Ja, heel goed van jou. Ja. Maar ja, jij weet dat soort dingen natuurlijk. Nou, dat, dat weet ik nog net. Oh. Dat, heb ik nog, dat heb ik opgeschreven ook, hè? Ja, Steelers Wheel is natuurlijk ook bekend van... Stuck in the middle of you, Ja. ja. ja. En je hebt, met, met zo'n Grand Prix heb je ook stalen wielen nodig, hè? Bijzondere stalen wielen. Maar ja. ik hoor je steeds over die Grand Prix. Hè. Wat wil je vertellen, jongen? Nou, uh, ik hoorde vanochtend iets op de radio. Ik weet niet of het waar is, hoor. Maar ze zijn bezig om... Uh, om van die race weer naar Zandvoort te halen. Hè? Om, om, om, om hard te gaan. Ik snap het niet hoor. Want ik, ik denk, nou, je mag helemaal niet zo hard op de weg. Maar nou blijkt er een circuit te zijn in Zandvoort ook. Ja. Zo'n zo baan waar je dus hard op mag rijden. En dan willen ze net daar willen ze het gaan organiseren. Heb ik maar laten vertellen hoor. Ja. Houd het goed hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, ja, nee, dat klopt. Inderdaad, wat je zegt. Ik, ik zeg we eigenlijk bewust niks over. Want ja, ik weet er te weinig van. Natuurlijk. Ik heb natuurlijk niks met, uh, met dat race, natuurlijk, heb ik niet. Nou, ik heb wel eens de, race, de racepoep. Ja, nee, Toch? inderdaad. Als de bliksem ging ik Werkelijk. Rond de tijden van 324. Het was ongekend. En in die, in die haarscherpe bocht een bende, jongen. Nou, goed. Ja. So, anyway. Ja. Um, ja alweer die w, Ja, ik, ik ging dus met dat kind ging naar de wallen, Achter ging ik helemaal niet naartoe. Ik ben zo snel afgeleid. Ik weet niet hoe dat komt. Maar uh, wat ik nou eigenlijk uh, wilde zeggen is dat... Uh, um, het wordt een beetje een massagekte. Het gaat een massagekte worden. Het hele raceverhaal. Daar ja, is ook nog wat, uh, wat geld voor nodig. Heb jij nog wat leggen op de plank? Ik zeg van nou, ik nou, heb wel heb heb mijn overkamer wat in, voor de over. oh, okay. oh, de kamer in de vuur gegooid alvast. Ook de kamers in de kamers in de vuur. Ja, zijn nee. dat is hele slimme actie van je. Hè? Ja, nee, maar moet. Ben, vraag, ja. geboekt? ben je al volgeboekt? Ben uh, je zou uh, verwachten van, nou, de belden net naar twee uh, Colombianen, speciaal voor één kamer. Ja. ik spreek geen Colombianen, dus ja, <lacht> daar zal wel winnen iets van. Denk ik. He, he, dus maar een uh, bed, bed en breakfast, of alleen maar een bed breakfast. Dat kan ook natuurlijk. Alleen maar een bed. Alleen maar bed. Ja, voor breakfast sturen o, gewoon even, naar de buren. Moet je straks eventjes Michael Jaxson draaien met bed. Met bed. Het heet toch bed? Ja, ja, het is ook een bed en breakfast. Uh, ja, nee, ja, nee. nee het, wordt, uh, het wordt weer een, uh, ja, ja, een happening. Wordt, ja. word, wordt weer gezellig vanmorgen, Willen. Ik voel het gewoon, we hebben een lekker stukje gebak. Hè. Ja, dat, dat is ook wat. En er, wat? Kom, er komt in één keer een mannetje binnen hier. Met ja. een, man. een papieren nee, zak. Een, man. Een, man, een, man, ja, een mannetje, was echt van, een man. Van, kun je die zak even omhoog houden? Even die zakken mogen aan De zakken mogen Ja, nee, niet je eigen... Nee, die ja, papieren maar, bedoel ik. Die, die ja. Pa ja, momentje. Ja. Even die... Want ja, kijk eens even... Kijk. Even bewijzen dat het papier is. Ja, papier. Er komt dus een man binnen. Ja, ja. maar... Nee, we weet mogen niet. geen reclame maken, maar doet toch... De, doet de webcam het? Doet hij Nee, de webcam doet het niet. Dus ik ga het nu eventjes, eventjes vertellen. Ja, hè? ja. Dit noemen ze... Dit noemen ze uh, ja, ook een soort visualisering. Uh, weet je wat? We mogen geen reclame maken. Per persoon mag je geen reclame maken. Dus als ik nou het eerste doe, dan doe jij het tweede. Ja. Oké, okay, het is Bakker. Ja, Bakker. Niet Marco Bakker. Nee, Bakker. Maar wat staat eronder? Uh, Bertram. Bertram. Bertram. Ja, Bertram. nou die komt dus binnen hier. Ja. Even voor de kijkers thuis en de luisteraars thuis. Uh, met een, een pampieren tas. Zoals Sharon uh, net al zei. Ja, kijk. Ja, en er zat dus, uh, nee, dus een mededeling bij. Je zegt, dit wordt jullie aangeboden. En ik zei, oh, wat aardig. Ik zeg door wie? Ja, door een anonieme... Een anonieme, anonieme. Dus, ja, en ik weet bij God niet wie het is. Maar wij gaan tijdens het uitzien, gaan we er rustig uitzoeken. En we komen er vast wel achter. We doen dan forensisch onderzoek. Forensisch onderzoek. Forensisch onderzoek. We ja. gaan sporen uitzetten. Nou, ik neem, neem me niet kwalijk. Op, maar ik, zit nu, ik zit jou nu aan te kijken. Maar Met... die sporen die in jouw gezicht zitten, dat duidt er wel op slag om. Ja, maar er zit DNA op de zak zit echt DNA er zit DNA op de zak ja dat is wel weer zo op de papieren zak zit DNA. heb ik DNA aangetroffen en en en nou, ja, dat, nou, moet nou? Even, dat moet eventjes onderzocht worden of een, een match hebben met ander DNA. ja. En dan kunnen we vaststellen wie ons deze heerlijke, overheerlijke gebakjes heeft doen toekomen. Ja, het was een, een hazenoodgebakje en een, een appelding. Uh, ik, uh. ik heb, ik, jij hebt de hazenoot? Ik heb de hazenood, maar hij is nog helemaal intact. Want jij hebt verstand van noten, überhaupt. Want ja. je draait lekkere muziek. Ja. Dus dat kon, en toen dacht ik van, nou neem ik een appelgebakje. appelgebakje. Ja, je ziet er ook fris, trouwens Fris, lekker fris Willem. Lekker mag ik eventjes op. zeggen, zonder dat die man binnenkwam met die papieren zak. Vond ja. ik eigenlijk al dat jij al, uh, Jij leek wel een beetje om een appelgebakje. Oh. Nou, mooi is dat. Ja, nou ja, stukje muziek maar weer. Ja, komt Harm nog vanmorgen, en zijn moeder? Uh, Harm komt nog, de moeder komt nog, zijn ja. moeder. Professor uh, de professor of... die heeft speciaal gebeld om uh, of hij langs mocht komen. Ik zei, nah, dat is goed. Ja, we moeten wat stoppen, we moet niet helemaal langskomen. Nee, dat, dat is zo, dat is zo. En dan uh, ja, is er ons uh, huisje voorbij. Komt Sinterklaas nog? Wie? Sinterklaas? Ik hoop het wel, maar je weet het nooit je, met die man, hè? Heb je nog contact met hem? Ja, ik heb uh, toevallig gisteren nog gebeld. Oh, oké. Okay. En wat zei hij? Uh, bedankt, Harry, bedankt <laughs> Nee, ik ben Willem. Willem Bruist. Hey, He, is, en, uh, gaan we Gerry nog bellen? Gerry Rutte, die proberen we er in de uitzending te krijgen. En wij uh, proberen nog iemand uh, te pakken te krijgen. Die is uh, genomineerd. En uh, waarvoor die genomineerd is, mag hij straks allemaal zelf vertellen. En dat zal zijn uh, tussen uh, nu en uh, een half uurtje, zeg oh, maar. Het wat gezellig. Als het allemaal lukt, hè, want we zitten met nieuwe telefoonlijnen. En uh, ja, wij, wij doen de pilot gewoon, zeg maar. Of als ja, het werkt, dan werkt ja. het. En ik ben sowieso in de lijn, dus... Uh... De telefoonlijn kan er ook wel. Ik onderwijs. ben sowieso aan de lijn. Luisteraars, moet, moet je hem nou zien zitten met een gebakje? Moet je hem nou zien zitten met een gebakje? <sus> Dat is een tijdje geleden alweer, nou hoor. Ja, een paar weken geleden al, hè? Dus, uh, <laughs> ja, ik kom net uh, ik zeg van, nou, uh, nou... nou nou nou, nou. Ja. Met Dustin Hoffman. Met Dustin, ja, heet ja. Die, ik weet het eigenlijk. Ik ja. ben heel erg slecht met... Uh... Nou ja Zo heet de acteur, Dustin Hoffman. En uh, ja, dat uh, ging over een, uh, over een man die verliefd werd op een dame... maar die dame had ook een hele mooie dochter. En toen ging hij op plaats, ging hij met die dochter ging hij af. Dus oh. bleef, ja, bleef moeder bleef verdrietig achter natuurlijk. Volgens mij heb ik naar de verkeerde film zitten kijken. Maar die dochter... Die dochter die, die, die ging op een gegeven moment ook weer met een ander. Toen stond hij weer alleen Jezus man. van de Ja, landen. maar toen ging hij dus die dochter ging dan trouwen met een ander. En toen ging hij naar het kerkje aan het eind van de film naar het kerkje. Ja. Waar die dochter naar ging trouwen, want hij wilde, natuurlijk, hij wilde haar terugwinnen, zeg maar. Ja. En toen stond hij achter in het kerkje te schreeuwen, nee, nee, toen, op het moment dat ze de ja woord wilde. Ja, want, oh, en toen gooide ja. ze het bruidsboeket neer... en ze stormde naar uh, de uitgang van het kerkje. Vloog hem in de armen. Oh. En ja, dat is The Graduate. En de, deze muziek van Simon en Garfunkel, die zat daaronder. Je bent, Mrs. Romans. Ik vind, als je, als je zoiets speelt, Mrs. Romans, heel goed Ik ben ook eigenlijk, ik ben ook eigenlijk, ben ik ook wel... Ja, ben ik eigenlijk. Jij bent een filmrecensent ik, ik ben eigenlijk recensent in het filmwezen. Maar ik zou eigenlijk dan en, ook wel zeggen, jij zou best wel een, een, een filmstar kunnen zijn eigenlijk. Ik ben ik ook. Wij weet het toch niet. <laughs> ja. Ik, ik ben je? echt een moviestar. Jij wel. Hoor maar, hoor, ze zingen er zelf ook. Like James Bond When you're smoking your cigar It's always so bizarre. You think you are A new kind of James Dean But the only thing I've ever seen Nou, jij bent er echt wel eentje, hoor, trouwens. Goedemorgen, goeiemorgen. goeiemorgen. Ja, kom binnen. Goedemorgen, goeiemorgen. Dag, mevrouw Harm. Hallo, Joris. Hallo, we gaan weg naar Willem. Dag, is jongen. Het oh, dat ik hiermee mag zijn. Hè? Nou, jullie... Oh. jullie wij, wij, we waren onderweg, hè. Ja, even hartstikke goed. onderweg. Ik zag gleed je op de straat liggen. Uh, klopt, daar is je uit. Nee, nee, in hier wat mee. Oh, oh wat oh. lekker. De, de, de Dijenstraat, de de hè, is dit toch, hè? Nou, gaan we gewoon zitten dan. Kopje koffie erbij, gebakjes zijn oh, op. Wat heer, wat heer, die Mark Knoflook. Mark Knoflook, heerlijk. Mark Knoflook, ja. ja. Ik er zin in vandaag, Woehoe. jongen. Hoe hoor ik? Ja, ja. Jongen, jongen, het is wel een echt groot feest. Hoe komt er nou dat nou? Dat... Ja, nou, ik, ik ben heel erg fan van, van DiaStreet. Ja, dat heb ik in de gaten. Ja. Ik draai maar zes keer per dag. Maar niet op dit nummer dan, hoor. Nee. Private in, investigations. Ja, dat klopt. Jij had het van die geheime private dingen. Private hè? investigations. Het gaat over een privéonderzoekje... Ja? wat bij ons in de buurt is gebeurd. Wat is er gebeurd bij jullie? Ja, er was een schietpartij geweest. Echt waar? Schietpartij. Oh. En, uh, maar dat bleek de kermis te zijn. de schietend op de kermis. Dus het viel achteraf heel erg mee. Walk. Oh, dat hoorde bij de Walk of Life natuurlijk. Nee, dat soort dingen, ja. Ja, de levensloop, de biografische industrie. Is dat, hè? De wat? De biografische industrie. Ja, een een biografie, biografie. Een biografie... Is een levensloop van... Van Dyerstreet, de Day Walk of Life. Street, ja, the walk of life. Ja. ja, nou ja, goed, jullie zijn allemaal voorzien van koffie, zie ik. Uh, ja, meneer ja, ja, meneer ja. Zakken, in ja een, een, een lekker kopje koffie. Lekker kopje koffie. Uh, Niet te sterk, ik heb het helemaal goed gedaan, Willem. En ook een beetje slagroom erin, vind ik heerlijk hoor. Dat mag je wel. een beetje wacht even, een beetje slagroom erin. Oh, dat is, oh, wacht even. Ik ik, eh. Uh, nee, ja, nee, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, het enige wat, hier ook, uh, wat ik hier ook kan zeggen is, sorry, ja, die zeepbus viel mij de hand. Uh. Nou, dat is, dat, ik denk ook wel dat aardig smaakje zit er aan. Ik denk, dat is geen uh, echt bedouwen dit. Geen echt bedouwen. nee, nee. ook nee, niet nee, van, nee. Ja, leek het ook maar niet ik het op. Ik zeg maar Douwe, echt Douwe, ja, ja, nee. Van leek het ook niet op. Nee, nee En ook nee. niet de koffie van Aha. En ook niet de koffie van Dirk van de Broek. Nee, ja. Uh, het is allemaal, uh, ik weet niet wat voor koffie uh, we maar, maar het is wel lekker, hè? Ja, dank je. Is wel lekker. <laughs> ja. Je luistert naar de boys op Back in Town... Ik op de lijn. Uh... Hallo? Uh, ik hoor nu van alles door elkaar. Hallo? Ik hoor alles door elkaar. Ben je er nog? Je hoort me, je hoort me ook nog. Ik hoor jou Nee, ik hoor jou ook niet meer. <laughs> nou, we, we proberen het straks dan wel even Oké. Ja, nou ja, goed. We proberen het uh, eventjes Sinterklaas in uitzending te krijgen. Het lukte niet 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 22, 4. Maar we proberen het nog een keer. Ja. Het gaat, het gaat even een beetje, beetje rommelig, beste luisteraars. Maar ja, het is allemaal een, nieuw, een nieuwe, bedrading. Uh, dat moet allemaal nog eerst, de, ja, de doorstroming en zo. Dat moet allemaal nog. Uh... Een hele nieuwe bedrading. Ik ja, kwam, hele nieuwe, kwam, ja, ja, Ik kwam binnen, ik wist nog niks hard over de bedrading. Laat ja. bij de deur, allemaal nieuwe draden. Zijn die allemaal voor de telefoon? Ja, allemaal van de. de ja. uh, allemaal nieuwe bedragingen. Nieuwe bedradingen. Ja, maar, maar dat, dat heeft niks met de telefoon te maken. Het zijn gewoon kabels. gebruiken ze gewoon om een kabeltrui te breien, toch? Willem? Ja, dat klopt. Dat klopt. Het ja, ja, ja. Nou, wij, wij gaan even proberen om het, uh, om het op te lossen. Charles, die, die, heeft, die heeft de hele bak opengetrokken, zit bij alle kabels. Zit hij eventjes te kijken en zo, en uh, ja, het is... Uh... Ja, heel spijtig vind ik het natuurlijk. Namens, ja. namens de hele familie, duif ook, naar, en die bellen me net op uit, ja, ja. uit, uit, uit, uit, uit uh, Bloemendaal vandaan. Ja, ja jammer, hè? dat ze erg spijt hebben dat ze al die kabels uh, overhoop hebben getrokken. Ja, ik snap ook niet waarom die kabels overhoop liggen eigenlijk, eigenlijk. Ja, dan hadden ze ze ook hier niet op de grond moeten gooien, dat moet ik wel zeggen hoor. Maar kijk, ja. ik heb mij natuurlijk makkelijk de schuld gegeven over die kabels mee gestrakeld. Ja. Maar als ze er niet gelegen hadden, dan was het ook niet gestrakeld, begrijp je. Nee, vaak dat, wel, dat, vaak wel. Het, maar... Begrijp je nou? Ja, nee, nee, nee, nee ik heb... begrijp je, dat is de wet van Zerfi, uh, Nee, nee hè? Nee, Wie? Een voorwerp onder water gedompeld. Eh, Wat net. Nee, het is oh. net zoveel eh, aan gewicht als de verplaatste vloeistof beegt. Is dat zo? Ja, zo is het. Ja, ja. Dat heb ik van de professor geleerd. Die komt ook zo. Die komt ook straks. Ja, traans. die komt ook straks. Ja, ja, ja, ja. Ik hoop het al. En, uh, ja? Ja, ja, goed, uh, Hij zegt altijd denken is weten. Nou, ik ben het alweer vergeten. Nou, we gaan eventjes een nummer draaien. En uh, dan proberen we anders even een alternatieve lijn te leggen. Is goed. Ja, ik vind het heel vervelend. Maar goed. Uh, het werkt niet. Denken is weten. En, uh, maar we gaan het niet vergeten. Oh. nee. Annie er nou weer bij. Annie. Ja, dat, dat snap ik ook niet eigenlijk. Eventjes een, een updateje dat met de, de nieuwe technologie. Dat werkt even niet. Wij doen, wij doen even een, een alternatief. En uh, we gaan eens even kijken of we Gerry Rutte te pakken kunnen krijgen. Oh, dat lijkt me ook wel gezellig. Het is wel uh, dat je ja. zegt van nou... Uh... Maar dat heb ik met Annie te maken. Dit is Annie's song. Oh, sorry. Ja, dat, dat is ook wel weer zo. Nou, weet je wat? Dan, uh, John de Denver. Vorm. Toch? Ja. ja. Met Gerry song. <laughs> you fill up my senses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 ja, je het, en voor mij toren, ja, ja ja ja ook, ja ja ja ja nou ik hoop muziek, dat het lukt er het, het nog muziek dus je, je hoort het vanzelf. Ja. de microfoons staan al open jongens <laughs> nou ja uh, we wij gaan het gewoon even op een andere manier proberen kijken ook of het werkt als ja, het ja. goed is ja Gerry nog? ja goedemorgen ja nou en uh, met, alle, met alle technische vernuft... Je hebt een ding. Ja, ook moet het stofkafje eraf halen. Dan dus schijnen we beter te gaan. Dan gaat het beter, ja. Gerrie, zeg nog eens wat. Goedemorgen. Ja, daar nou, is nee, Kijk, kijk. Ja, kijk. kom ik helder over? Ja, je komt heel, heel helder over. Je oh, hebt niet gedronken oh. zeker gisteravond. Je... Nee, helemaal niet. Nee, ik, nee, ik wist, ja. ik wist ik je hebt helemaal niks ik moest gedronken. Inhouden. Nee, hoor. Hey, ik heb je gemist gisteren bij de, kunst, bij de roze, roze kunstlijn. Ja, ik zou komen inderdaad. Ja, dat had ik beloofd aan Fred, maar het ja. kwam er niet van. Nee. Maar het, het was wel leuk, hè? Het was heel leuk. De, je moet ja. maar eens even op, op uh, Faseboek kijken. Kun je Faseboek? Ja, Faseboek. Er ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. staat een uh, heel artikeltje met een filmpje en, en foto's. En, ja, uh, leuk. Moet je maar kijken. Dan, uh, ja, helaas. Kan jij nou niet uh, voorbij komen in het filmpje? Want je was er niet. Ik was er niet, nee, nee. nee, nee. Eigen schuld, dikke bulten. Ja, zo gaat dat, hè. Zo gaat dat. Maar er was wel een uh, wethouder van kunst, hè? Ellen was er. Ja. Dus, uh, en uh, ook een, een wethouder uit Haarlem. Uh, ja, want het is ook met Haarlem, hè. Ja, ja, ja. ja roze kunst, hè. Ja, nou, maar het was heel kleurrijk, hoor. Het was niet alleen maar roze. Nee? Nee, het was een heel kleurrijk gezelschap, was het. Dus uh, ik heb, nou goed, maar dat terzijde gegeven. Want ik ben natuurlijk veel meer nieuwsgierig naar wat jij allemaal uh, gaat beleven uh, in, bij, bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Morgen. Ja, nou ja, er het, het is wel een heel belangrijk onderwerp. En dat gaat over Airbnb. Hè. Zandvoort gaat de Airbnb aanpakken. Airbnb, wat is dat allemaal? Airbnb. Nou, dat zijn dus um, uh, uh, grootschalige verhuur van woningen ja. aan toeristen. Die willen ze gaan beperken. Dat is ook in Amsterdam. Ja. Omdat er uh, zo ontzettend veel overlast is daarvan. Uh, en uh, de huizenmarkt... Het, het, het wordt, de huizen worden opgekocht om te verhuren. En die worden dan zo ontrokken aan de verhuur voor, voor, ja. uh, voor andere mensen. Hè? Uh, en dat is natuurlijk... Uh, maar is dat hier in Zandvoort ook aan de hand dan? Ja, dat oh. is in Zandvoort ook aan de hand. Ja, ja, ja. Dus ik Je weet wel dat er... maar, ik weet wel ja, dat er ergens. Hoeveel per jaar mag je dus uh, mag je doen als ja. je verhuur. Oké, okay. maar ik weet wel dat er ergens. Uh, uh, hier in het Centrum van Zandvoort ook een organisatie is. die zich speciaal bezighoudt met het verhuren van kamers. En ook de, toerist, ja. de toeristen die dan uh, eventueel die kamers gaan huren. eerst van tevoren ja. zeg maar, een beetje screent en zo. of dat allemaal fatsoenlijk is en zo. Ja. Ja, is ja, dus, dus, dat is het punt, hè. Ja. Ja, geluidsoverlast, parkeer, stankoverlast, klachten. Dat is ja. natuurlijk niet leuk, hè. Ja. Dan, uh, want dan gaat het dus alleen maar zuiveren om het geld. Ja. Uh, wat, kunnen ze, wat kunnen ze vangen, hè. Voor de, voor ja. Nou, en straks, uh, ja, als de Grand Prix hier naartoe komt, dan is het helemaal... Uh... Nou, dan wordt het wel heel erg, denk ik. Gisteren uh, wel. Maar, het uh, die... ik aan. maar goed, daar willen ze wel wat dan aan gaan doen. Zo is dat. Hé, hey, Gerry dus ja. dat onderwerp, ja. wat heb je nog meer morgen, uh, dan hebben we ook nog, uh, ja, de, de Zandvoort wil niet de aangifte, durft eigenlijk niet aangifte de tabaksindustrie uh, te doen. Oh. Dat is ook zoiets weer, hè. Ja, dat is het verhaal van de, hoe heet ze, die um, advocaten uh, Ga je een beetje iets meer in de microfoon praten? Je, ja? je, oh ja. Ja. Die heeft dus de tabaksindustrie aange, aangeklaagd, zeg maar eigenlijk. Vanwege ja, longkanker. Daar kunnen dus ook uh, gemeenten zich ook bij aansluiten. Ja. Maar, gaat, dat via de vereniging, gaat dat via de Vereniging van de Nederlandse gemeenten? Houden die zich ermee ja, bezig? Die coördineren ja, dat waarschijnlijk. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat is dus ook iets om te uh, vragen: van uh, of Zandvoort dat ook wel of niet wil gaan doen. Ja. Dus dat is ook wel een hot item eigenlijk: hè? Uh, roken, niet roken allemaal slecht, hè? Rook is slecht. Roken is slecht, ja. Ik heb mijn vader helaas verloren aan, uh, ja. aan, aan, aan, die, ja. uh, aan die hobby. Nou, ja. hobby, nou ja. ja. Ja, ik kan me nog goed herinneren, Geri, als je vroeger naar de bioscoop ging, en dan voor het Niels of voordat voor, voor, voor de hoofdfilm begon, ja. had je natuurlijk reclame. En, en Niels, uh, met Philip Bloemendaal, die dan allemaal uh, items uh, ja. en maar daartussendoor had je reclame van Caballero en van Noordstreet? Ja, dat was heel normaal. Ja, dat was heel normaal, ja. maar tegenwoordig is het uh, ja. Ja, een beetje taboe om aan roken. Ja, ja, ja. ja, ik ben er wel blij om, want nee. ik ben zelf ook... Uh, nou ja, geen longpatiënt is een zwaar woord, maar een beetje astmatisch. Dus ik kan het ook... Ik, je, heb jij gerookt, dan? Heb je wel gerookt? Ik heb nooit van... Ja, meegerookt. Kijk, ik heb natuurlijk... Oh, in. Jij heb ook nooit gerookt? ja. Ik heb ja. in een popbandje gezeten. Dus, en als je dan ergens in zo'n oh, ja. zo kleiner horeca-bedrijfje zat. stond Blauw van de Rook vroeger. Ja. En dan zongen oh, dus we er ook. Oh zo, hè? Ja, dan zongen ja. we er ook nog bij. Dus je inhaleerde met zingen natuurlijk ook nog flink. Ja. Ik heb meegerookt. Dat kan ik wel. Ik moet, moet bekentenis ja, doen. Ik heb dat... meegerookt. Ja. <laughs> ja, maar ook ja, een heikel ja. onderwerp. En wie komt erover vertellen ja, morgen? heikel, ja. Um, uh, dat is uh, Jan Beelen. Die zat vroeger uh, bij ons in de Raad. En die heeft dat toen uh, ook... Uh, nou, een brief... Uh, hij zat inderdaad, hij is geen raadslid nee. meer. Nee, hij is geen raadslid meer. Nee, meer. Maar en maar er, wij, welke en partij vertegenwoordigt nu? Uh, dit is CDA. CDA, oké. Okay. Nou, die mogen CDA. ook niet roken. Ja, maar, daar, daar, ja. <laughs> maar daar, daar... komen dus nu antwoorden op. Dus dat is wat later. Maar goed, ja, het is natuurlijk ja. altijd een beetje... Uh, in de publiciteit. Dan is er... Uh, Zandvoort loopt morgen weer. Dat zijn weer die... die uh, 4 november, um, dat wordt ook uh, 5 en 10 kilometer, word. dat is elk jaar, Dit is de zesde editie al, kunnen mensen hardlopen. Oké. Okay. Het is voor je goed doen. Sportief, sportief, ook... sportief, sportief. Sportief, ja, ja. ja. Dan is er een nieuw, een nieuw uh, speelgoedwinkel, dat is wel leuk in Zandvoort, uh, houten speelgoed. En die, die, die winkel heet Kukeluus, Speelgoed en meer. Is ja. Op zich wel een leuke naam. -Ku, speelgoed Kukeluus, Speelgoed en meer. Kukeluus. Oh. Oké. Okay. Okay. Hey, ja. maar, maar, maar houten speelgoed, ja, dat is degelijk een gezin. Houten iets, hè? speelgoed, ja, de houten treintjes. Ja, ja. Dat is toch wel heel erg leuk. Ja. ja. Nou, dat is het zo'n dus, beetje. Dus het is weer. Ja, nou ja, nog verder wat, wat andere uh, kleine dingen en zo. Ik heb wel nee. gevraagd of er iemand van het circuit Zandvoort aanwezig zou willen zijn Ja. Dat, dacht ik, al. dat en... dacht ik al. Ja, maar dat gaat niet lukken. Uh... Bernhard is de enige contactpersoon, die is naar de pers okay. naar de kranten uh, voor, uh, voor de informatie hierover. En, uh, ja, dat, dat is dus een... ja, het is wel een hot item, he. heel Zandvoort. Dat ja. Op, he. ja, ja. ja. Nou ja, het zou wel heel leuk zijn. En, en ja, kijk, er, mo ja. Moet, er moet nog wel wat geld op tafel komen. Ik hoorde verlochte bedragen van ja, ja, ja, 20, ja. 30, 40 miljoen of zo. Dat, dat, ja, de, ja, ja, ja. ja. Het gaat met tientallen miljoen omhoog alsof het niks is. Ja, ja, het zal heel veel geld kosten. Maar goed, goed, we gaan het horen. Nou, misschien dat de koning wil bijdragen. Ik bedoel, zijn neefje... die toch... Zijn neefje, die zit ook in het complot. Dus. <laughs> ja. <laughs> toch? Nou... Maar goed, uh, we zullen het allemaal zien. Asse is natuurlijk ook kandidaat, hè? Het circuit van Asse? Ja, De TT ja. hè? Dat kan, ook nog. dat kan ook nog. Ja, dus nou, heel spannend allemaal. Gerry, mogen we, mogen we jou ja. bedanken? Kunnen we jou straks nog uh, verblijden met, een, met een, een stukje muziek? Dat je zegt: van, nou, draai dit of dat even voorop. Loriet, moet je maar... vragen! Oh, je moet, je moet Loriet vragen. Loeriet? Ja. Oké, okay. dat, dat vraag ik Loeriet. Oh, dus wat een ja. toeval, wat een toeval. Een toeval, hè? Hallo, Gerry, Mag ik ook even een vraag aan jou? Hoe kom je nou bij... natuurlijk mag dat. Hoe kom je nou bij Loeriet? Loeriet. Toevallig had ik dat klaar liggen, de naam. Interessante wel, Gerry. Ik draai hem ook heel vaak. Loeriet. Professor, komt u ja. binnen? Professor, komt u maar. Komt u maar. Dag, denk denken is weten, kind. Okay, bedankt. Denken ja. is weten. Dank je wel voor de commentaar oh, in de, de uitzending. En ja. Veel succes ja, ik morgen, hè. dank u wel. Ik zal het niet vergeten. Oké. Okay. <laughs> Dag.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 be to and then home oh Dan moeten we dit uh, nummer helaas uh, onderbreken, Charles. Want. Uh, ja, ja, want. Uh, maar maar uh, Lou, die reed. En uh, Lou, die reed en reed die, naar de garage. toe. Naar een garage toe. Ja. Als ik me niet vergis. Klopt helemaal. En. en, en uh, dat is een garage, die hebben ook heerlijk gebak in huis, joh. En we zijn erachter gekomen, beste luisteraar, wie de anonieme schenker is. van deze caloriearm, in erbij zijn, caloriearm gebak. <lacht> dus uh, ja, de anonieme schenker, maak u maar bekend. Goedemorgen. Goedemorgen, we van Robin Witte van Autobedrijf Zandvoort. Autobedrijf Auto ah, Zandvoort, kijk, kijk. goedemorgen man. Mogen wij u eerst uh, van harte bedanken voor, voor dat heerlijke... Uh, heerlijke... Ik, ik, ik, ik geloof ik... niet dat ze jou kunnen horen nu, dan moet er even hierbij Zij komen die, staan. Die, die Is dat waar? Ja, want wij hebben de intentie. Nee, nee, nee, nee, ik kom er even met deze kant staan. Ik kom, ik kom wij niet hebben even, even een noodlijntje gelegd, We hebben in ieder geval toch een telefoonnummer, uh, in ieder geval een telefoongesprek kunnen voeren. En, uh, nou ja, goed, jullie zijn uh, goed te verstaan nu. Maar vertel eens even, Garage Zandvoort, nominatie, wat is dit allemaal? Nou, dat was voor ons een bijzondere verrassing. Het is een eer hoor, absoluut, absoluut. Ik ben nu 41 jaar aan het knokken en nu ben ik er toch uitgetoverd. En toch? Nou, nou, ja, hoe is het mogelijk? Wat, wat heb je gedaan? Ja, ja, ja. Of wat heb je juist niet gedaan? Hoe ben, je, hoe ben je eigenlijk genomineerd? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Ja, geen idee. We, we moeten dat nog allemaal horen, maar we waren allemaal verbaasd. En we zijn ook blij met die nominatie, hè? Pas op. En dan... We hebben nu de, re de reactie gezien van alle mensen. Ja. Het is onvoorstelbaar hoe van bekendheid we hebben. Want dat is dan ook een meetlat. Ja, dat Tof? is wel zo. Ja, kijk, als je een zandvormige garage hebt en je noemt bijvoorbeeld uh, garage Staphorst. ja, dan ga je niet aan de weg ja. timmeren natuurlijk. Ja, dat ja, dat lukt. Nee, dat lukt niet. Ja, ja. Nee, dat lukt ja, nee, niet. Je... Nee. Maar wat, ja, uh, ja, wat ja, is ja. nu de, uh, het vervolg? Moeten jullie dan aars uh, uh, geven of? Uh... Ja, ja, we moeten aanwezig zijn bij de uitreiking, we hebben allemaal, alle genomineerden doen natuurlijk hun best om alle mogelijke manieren onder de aandacht te komen. Ja. Wij doen het dan via internet en via de gewone bonnetjes die wij rondsturen en in de brievenbus doen en bij clubs komen, ja. mensen tegen dat, zelfs hebben we sponsors uit Duitsland onvoorstelbaar hoeveel mensen hebben gereageerd op die, op die, die, die briefjes die je daarin kan vullen. Ja, maar en... ik, zie, ik, zie toch, ik zie toch weer berichtjes binnenkomen, ik denk dat de klant dus hier is van jullie. Uh, waar, kunnen de mensen nog stemmen, is de vraag. Ja, graag. En, we uh, en waar? Sorry? We hebben hier nog briefjes liggen. We hebben hier nog briefjes liggen. Ja. Bij de kaartclub. Ja. Waar mijn vrouw zit. Bij de blauwe tram liggen briefjes. Ja. En uh, we zullen er nog wel een paar in het dorp uh, even rondstrooien. En we zullen er een paar neerleggen bij uh, Bruna. Dat, dat is. kan natuurlijk wel makkelijk. En kan ook via internet gestemd worden. Via Beach Promotion. Ja. Dus Daar kan wel. je ook je stem uitbrengen. Beach ja, Promotion. En, en dan .nl of ga kijken voor je. Mij ja. wel, Want het is natuurlijk vaak zo dat een hoop oudere mensen dat, dat, dat internet niet kunnen. Nee. En, en ook niks vanaf weten. Dus het was een idee van ons om dan die blaadjes zo rond te sturen. Ja. Of te geven. De mensen hebben meteen hun adres. Gewoon en dan op, je de, ze meteen... ja, op de ouderwetse manier. Ja, Gewoon ja, dat blijkt toch een hele topper te zijn. En heel veel mensen hebben het krantje niet gehad. Dat is ook natuurlijk een beetje vervelend. Ja. Dat, dat, ja. Doe niet aan, dat doe je niet zo. Is... We zijn aan alle kanten bezig. Ik denk dat alle mensen die gepromineer, eh, gepromineerd zijn, ja. zeker hun best doen. Ja. En ik denk zeker dat een succes is voor de avond van de uitreiking. En wanneer is dus dat? De, uh, wanneer is de uitreiking, jongens? 16 november. 16 november. In de, in de haven. In de haven aan het strand. Haven. Dat is uh, nummer 9, hè? Voor de... ja. ja, dat is nummer 9, ja. Oké. Okay. Ja, daar is allemaal topjes. Dus, maar ja, dat is dan altijd gezellig, denk ik. Ja, hey? ja nou, ik vind, ik vind het helemaal geweldig. En uh, er zijn natuurlijk veel meer bedrijven uh, genomineerd. We hebben er gewoon eentje ja. uitgepikt. Ja. En uh, uh, uh. Ja, dan, dat zijn jullie dan uh, geworden. Uh, ik zie uh, Charles, die, die zit mij... Uh, je, je lacht ja. je dood, maar die zit aan mijn broek te trekken. Wat wil je nou? Ja? Uh, oh, je wilt ik, wou, ik, nou ik wou die meneer even bedanken voor het heerlijke gebakje. Ik heb ervan genoten, Appel, ik had het appelstukje, ja. Ja, ja en dan mag ik zo, nu mag ik zo meteen zijn vriendin bellen om te zeggen hoe het komt dat hij een dikke nek heeft. Nou, jongens bedankt hè. Het is dat vier jaar geleden hoor, echt niet. Nee, nee, nee, het is, goed, het is goed. Maar, maar, goed. Mag ik nog iets vragen, U, uw bedrijf, uh, hebben, uh, zeg maar repareren jullie alle merken of zijn jullie voor een merk in de maar? Nee, nee, we doen altijd, hebben altijd alle merken gedaan. We zijn een tijdje via het service dealer geweest. Dat kon toen niet meer omdat er te hoge eisen werden gesteld. En de garantieperiodes waren eigenlijk een beetje te lang. Maar we hebben altijd alle merken gedaan. En dat doen we nog steeds. Maar ook op zaterdag zijn we aanwezig voor kleine reparaties. Of in ieder geval als mensen een lekker band hebben of een, een schadegeval. Dat we klaar kunnen staan en ze kunnen helpen. Nou, dat, maar het is, dat er we, op, de ja. alweer, op het ogenblik zit er wel elektronica in die auto's. Hè? Ja. Hoe houden jullie dat bij? Gaan er naar cursussen of zo? Of, of, ja, he helemaal is, als je ja. dus al die merken moet weten zeg maar. Dat lijkt ja. me zo ingewikkeld. Ja dat, ja dat is ook zo. We hebben ook drie laptops om auto's uit te kunnen lezen. Want anders kom je er niet meer in. Je, je weet er maar god niet meer waar je naartoe bent. Huh? Maar we krijgen daar ook cursussen in, dus dat is geen probleem. Via dat oude crew gebeuren waar wij eh, onderdeel van zijn, is dat, een, uh, ja, is dat goed geregeld, laat ik het zo zeggen. Okay. Hebben we hebben nu net weer een nieuwe monteur erbij die ook weer naar die cursussen gaat sturen. Dat is door Bos de bosgroep ondersteund, dus dat is uh, eigenlijk al een, een succes op zich. Ja, toch? Nou, wij sluiten ons aan bij de opmerking succes. Want dat gaan wij u wensen met alles wat u doet. Nogmaals hartelijk dank voor de tractatie. En nou, we zullen u niet langer uh, ophouden, want u heeft vast een hele hoop werk te doen. Als je al toch. die merken nog vandaag moet klaarkrijgen. Nou, dus, ja, <laughs> we zijn uitmuntend ook in de applicatie. Daar hebben we er heel veel van. Ja. Nou goed, dank u wel. Bedankt voor het uitkiezen. We, we zitten zeer, zeer op prijs gesteld. Jongens, ja. hartstikke bedankt en uh, we spreken met weer. Okay. What's yes okay. Bye-bye. Okay. Bye. Okay. Bye. Whoa, yes, wait a minute. That's the postman. Wait. Wait. een kort interview met garagebedrijf Zandvoort. en uh, Het is altijd gezellig met die knapen. Die lach me altijd dood, echt. Maar ja, goed. Het uh, eerste uur is al weer om, uh, Willem. Ja, ik, ik draai het weg, want uh, hier komt het alweer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...